10 uur. Gnaad Evers met het NOS Journaal. Zo'n 4500 mensen zijn in het Zuid-Afrikaanse dorp Koenhoe bijeen... voor de begrafenisplechtigheid van Nelson Mandela. De ceremonie begon al om 7 uur... omdat Mandela wordt begraven op het moment dat de zon... zijn hoogste punt heeft bereikt. President Zuma zei dat de ideeën van Mandela levend moeten blijven. Volgens Zuma heeft het ANC die ideeën omhelst... en zal zijn partij die uitvoeren. Een man die jarenlang met Mandela gevangen zat op Robeneiland... zei dat hij zijn oudere broer, mentor en leider heeft verloren. Kleindochter Nandi Mandela haalde herinneringen op aan haar opa... die volgens haar een voorbeeld was voor de hele familie. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zijn tante benoemd in een staatscomité. Zij was de echtgenote van Kims oom die donderdag werd geëxecuteerd. De benoeming van tante Kim kyong hui lijkt een teken dat haar invloed niet is aangetast door de executie van haar man. Die werd veroordeeld voor samenswering tegen de staat. Zij is de jongste zus van de vorige leider van het land, Kim Jong-il. Haar lot was onzeker, maar nu lijkt het erop dat haar rol nog niet is uitgespeeld. Bij een ruzie in een café in Rotterdam heeft de politie vannacht een waarschuwingsschot gelost. In de kroeg hadden klanten ruzie gekregen en buiten is er een paar keer geschoten. Toen agenten aankwamen stond er een groepje buiten. De agenten hebben twee mensen aangehouden. Een van hen verzette zich hevig en toen heeft een agent een waarschuwingsschot gelost. Alle klanten werden na verhoor naar huis gestuurd. Bij het incident is niemand gewond geraakt.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Palm. Goedemorgen, hartelijk welkom bij OVT op deze bijzondere dag. U zit natuurlijk klaar voor geschiedenis op de radio... En we zullen u ook straks vertellen wat wij tot twaalf uur voor verleden te bieden hebben, maar u weet het uiteraard. Vandaag wordt misschien wel de laatste grote staatsman van onze tijd begraven. Wij van OVT herpakken straks de geschiedenis... maar René van Brakel van het Radio 1 Journaal... zit nu naast ons in de studio... en brengt u op de hoogte van de actualiteit. Ja, het einde van een reis die 95 jaar duurde. Nelson Mandela vindt straks zijn laatste rustplaats... in het familiegraf in Koenu. De uitvaartplechtigheid en een grote witte tent... in die plaats waar hij die opgroeide, die, die nadert zijn einde. Het eerste deel althans, Esther Bootsma, um, hier in de studio... jij ja, kijkt ook al de hele tijd mee. Laten we vooral even naar het laatste uh, half uur kijken. Wat gebeurde daar? Uh, nou, uh, president Zuma is officieel de laatste spreker natuurlijk die het uh, mag afsluiten en uh, die begon uh, uh, met wat waar hij het best in is eigenlijk is in zingen. <tied> Ja, dat was dan de opmaat naar zijn toespraak. Uh, dinsdag bij de denk ik in Johannesburg werd hij nog, nog uitgejouwd in het stadion door het volk. Nu was het natuurlijk alleen familie, uh, regeringsleiders. Uh, hoe ging het nu? Nou, nu werd hij uh, luid uh, toegejuicht en er werd geapplaudisseerd. Uh, hij hield een lange toespraak uh, voor een deel over politiek. En natuurlijk uh, uh, bedankte hij Nelson Mandela voor alles wat hij voor Zuid-Afrika heeft gedaan. Daar begon hij mee. Thank you for being... Everything we wanted and needed in a leader. Whilst our long walk to freedom has ended in the physical sense, our own journey continues. Ja, het lange pad naar vrijheid. Maar ja, dat benoemt hij specifiek nog een keer als dat het voor hem fysiek tot een einde komt. Want het gaat natuurlijk nog wel door. Dat is ook de wat een beetje opzoom maar rust als taak. Daar heeft hij ook nog over gesproken, toch? Ja, precies. Hij eindigde dus met voor Mandela is het beëindigd... maar voor ons gaat de reis door. Uh, daarna kwam eigenlijk een heel, ja, een heel groot politiek deel... wat je ook uh, zult horen straks uh, bij de uh, verkiezingstoespraken... die volgend jaar weer zullen komen... Hij beloofde aan Mandela dat hij uh, het werk zou afmaken wat nog gedaan moet worden. Er, is, er zijn natuurlijk veel problemen nog in Zuid-Afrika. Onder andere dat 50% van de jeugd werkloos is. Dat is uh, toch een tamelijk grote ramp. Daar zei hij ook uh, dingen over van Ma Mandela. Jij hield zoveel van kinderen. En Zuid-Afrikaanse kinderen moeten opgroeien in een land uh, vrij van geweld. Vrij van criminaliteit. Vrij van uh, armoede en onwaardigheid. Hij beloofde uh, een uh, uh, definitieve klap te geven aan armoede en uh, uh, het gebrek aan huizen, nou ja, enzovoort, enzovoort. Dus eigenlijk gewoon een heleboel beloften... dat hij als uh, ANC-president of als president van het land... verder zal gaan met het land op te bouwen uh, in de geest van Mandela. De revolutionary spirit will prevail on us... to not rest until the poor and the working class have truly benefited from the material fruits of freedom and democracy which you fought for. Ja, zo zal een beetje vooruitkijken natuurlijk naar de verkiezingen. of <lacht> ja, vast uh, misschien zelfs een beetje politiek bedrijven. Jacob Zuma, uh, dat zou eigenlijk het einde zijn. Het loopt ontzettend uit, uh, de uitvaartplechtigheid. Uh, want toen opeens, uh, we, we hoort op de achtergrond. Wie, wie horen we nu? Ja, dat, dat, die stond niet op het programma. Werd ineens aangekondigd, een soort mystery guest. Uh, ik had hem eigenlijk al wel in de zaal zien zitten. Is Kenneth Kaunda, de oud-president van Zambia. En zeg maar één van de grote revolutionaire leiders uit de uh, jaren 60, 70 net Julius Niereren en Mandela natuurlijk ook. En het was eigenlijk ontzettend grappig. Want deze man is toch ook al denk ik ergens in de tachtig. Hij heeft altijd zo'n wit zakdoekje bij zich. En hij huppelde echt het podium op alsof hij een jongetje van vijf was. Wat natuurlijk heel erg grappig was. En nice die spreekt yeah. nu. Ja. <tied> <tied> hij is dus wat vergeten. Ja, goed. Nou, het is nog niet een einde daar. Het gaat nog even door. We houden u op de hoogte hier op Radio 1. Dankjewel. U bent weer bij OVT. Het Radio 1-journal met René van Brakel en Esther Boomsma... zullen u dus de komende twee uur op de hoogte blijven houden... van de gebeurtenis in Zuid-Afrika. Want zowel de begrafenis als OVT kunt u gewoon op de radio blijven volgen. Wij gaan tot 11 uur praten over de auteursrechten van Hitler's Mein Kampf en over het boek De Geschiedenis van de Vooruitgang... van de prijswinnende historicus Rutger Brechtman. En we gaan luisteren naar de column van Nelle Kenoordenvlieg. Ja, en na 11 ontvangen we de Belgische historica Nelle Beyens, die een boek schreef, immer bereid en nooit verlegen... over een bekende gynaecoloog van rond 1900. Een man met, voor ons tijdsgevricht vreemde opvattingen, maar voor die tijd hele gewone opvattingen... over anticonceptie, anti abortus en over de maatschappelijke positie van vrouwen. En in het spoor terug de documentaire deze week... die even voor half twaalf begint, het tweede deel van het portret... dat Juke Venega maakte over de bekende historicus van Suriname... André Loor, die afgelopen dinsdag plotseling toch nog wel... op 82-jarige leeftijd overleed. Ja, en we beginnen zoals altijd met de korte geschiedenisles... die past bij de actualiteit van deze week. Zes maanden lang werden ze gegijzeld in Jemen en wist niemand hoe het met ze ging. Journalist Judith Spiegel en haar vriend Boudwijn Berendsen. Ook de behandeling die we hebben gekregen was heel erg jemenitisch, dus heel erg goed. Maar tegelijkertijd ben je wel ontvoerd. En het is elke keer heel lastig om die, uh, ja, die rare contradictie in je hoofd te, te maken. Door wie ze zijn ontvoerd, ze weten het niet. Maar dat het al-Qaeda was, dat vinden ze niet waarschijnlijk. Ja, dit was het zes uur journaal van afgelopen woensdag. De Nederlandse journalist Judith Spiegel en haar partner Boudewijn Berendsen... zijn in juni ontvoerd in hun woonplaats Sanaa, de hoofdstaat van Jemen. Daarna gaven ze nog één levensteken, een emotionele videoboodschap... waarin ze smeekten om hulp. Gelukkig een gijzeling met goede afloop. De gijzeling als instrument om druk uit te oefenen is van alle tijden. En aan de telefoon nu klassicus Wim Fikmeijer om hem te vragen hoe er in de oudheid werd gegijzeld. Wanneer er voor het eerst werd gegijzeld. En sinds wanneer weten we dat het bestaat. Goedemorgen, Meijer. Goedemorgen. Vertel eens de voorbeelden uit de oudheid, want die zijn er wel. Nou, toen ik het verhaal hoorde van uh, Spiegel en Berendsen... moest ik onmiddellijk denken aan Julius Caesar. Uh, Julius Caesar was in de jaren 70 voor, uh, van de eerste eeuw voor Christus... nog een hele jonge man. ...en die werd door Cilicische piraten... ...werd die uh, gekaapt. En hij werd gevangen gezet... ...en ze eisten een losprijs... 20 talenten. Waarop Caesar zei... ...ja, dat vind ik voor een man als ik wel erg weinig... ...ik vind dat het er 50 moeten zijn. Hij kreeg daar een fantastisch onthaal... ...hij leerde ze de lessen... ...hoe ze uh, zich moesten gedragen... ...en toen hij wegging zei hij... ...maar ik kom terug om jullie te kruisigen. Die 50 ja. talenten werden eerst betaald... Caesar werd losgelaten... En toen is hij teruggekomen. Hij verzamelde een vloot in Pergamon. Heeft toen tegen de Cilicische piraten in Zuidoost-Takeië een oorlogje begonnen. En heeft ze de kop afgesneden en gekruisigd. Hij werd dus heel goed behandeld. Ja, dus, dus Jemenitisch, hè? Erg goed, zoals we dus net hoorde. Jemenitisch behandeld. Ja. Ook heel goed. Hij, hij, of die verhalen helemaal waar zijn van Caesar of apocryf, dat weet ik niet. Maar ze zijn zowel te vinden bij Plutarchus als bij Suetonius. Dus het verhaal deed de ronde. En in hoeverre Caesar daar zelf een rol gespeeld in heeft... Ja, dat weet ik niet. Ja, precies. want Is, is hij nou zo goed behandeld omdat het Caesar was... en toen al een man van formaat, om het zo maar te zeggen? Of was dat gebruikelijk? Want hij zal toch niet de enige zijn die op deze manier... gegijzeld is? Dat gebeurde vaker met de Romeinse gebeurde, burgers? Het gebeurde heel vaak. He, je hebt ook in de Griekse romans... komt ook vaak voor dat uh, mensen ontvoerd worden... gegijzeld worden dat er losprijzen uh, worden betaald. Uh, dus het was een thema van altijd. Je moet je voorstellen, die piraten... die waren over het algemeen arm... Uh, hadden verder weinig mogelijkheden om iets te verdienen... en gingen dus op dit uh, criminele uh, pad... om op die manier te proberen bestaan op te vijzelen. Je moet er ook bij denken dat in de allervroegste tijden... het verschil tussen piraten en piraten gewone zeelieden eigenlijk nog marginaal was. Als Odysseus uh, komt, ergens komt, dan vertelt hij een verhaal... dat hij een piraat is geweest en dat hij mensen heeft buitgemaakt. Maar uiteindelijk liep het mis omdat zijn manschappen hem niet gehoorzaamden. Dat was een fictief verhaal, maar het geeft wel aan... dat de scheiding tussen reguliere zeevaart en piraten heel klein was. He, als je nu aan piraterij denkt, moet je vooral eigenlijk denken aan uh, Somalië... Daar vind je de meeste piraten. Daar vind je uh, de mensen die het meest overeenkomen met de piraten... zoals we die tegenkwamen in, uh, in de oudheid, in Oost-Turkije, in Silicië. Ja, dus dit die, is die een begrip Caesar. dat van alle tijden is. Maar als we die piraten even loslaten en, en naar de gijzeling kijken... dit is een manier om aan geld te komen, je zegt het net... de manier om geld te verdienen. Is gijzeling ook als politiek middel... ...gebruikt in de oudheid. Ja, er is een prachtig verhaal... ...dat in 260 gaat keizer Valerianus... ...dan is het Romeinse Rijk al een beetje op zijn retour... ...naar het oosten en strijdt daar tegen koning Shapur. Er wordt afgesproken, ze zullen een overleg voeren... ...dat gebeurt ook, maar Shapur neemt dan Valerianus gevangen. En alle, uh, onder, alle uh, bemiddelingen lopen op niets uit... En die uh, Valerianus wordt door Sjapur echt als een politiek drukmiddel gebruikt. Maar ook als een middel om te laten zien dat de Persen toch machtiger waren dan de Grieken. Of dan de Romeinen, sorry. En hij gebruikt deze keizer als een soort opstapje om op zijn paard te gaan. En zo vernedert hij permanent en alle pogingen van de Romeinen om de man uiteindelijk los te krijgen, lopen dan niets uit. Dus het, het gebeurt... Vaker. En het gebeurde ook wel eens dat gezanten gevangen werden gezet. Gezanten kregen de schuld van de ellende die er was. En werden dus ook als politiek drukmiddel gebruikt om geld te krijgen. Of om te laten zien, wij zijn toch superieur aan de anderen. Ja, maar het is vooral dus of een politiek drukmiddel of om geld. En verder, en het zijn dus meestal voorname mensen die er gegijzeld worden in. Meestal voorname mensen. Kijk, de oudheid heeft natuurlijk het grote probleem dat we over het gewone volk veel slechter zijn geïnformeerd dan nu. De, de schrijvers praten over politiek-militaire gebeurtenissen. Dus gewone mensen komt dat minder voor. Daar wordt gewoon van verteld, ze worden tot slaaf gemaakt... en ze konden niet worden vrijgekocht. Dus bleven ze hun hele leven slaaf. Ja. En de gewone mensen, of de rijke mensen die gekaapt werden... die konden worden losgekocht. Die konden uiteindelijk via veel geld weer terugkomen... in hun oorspronkelijke positie. Want dat was eigenlijk uh, in the natural order of things. Als er werd gevochten, als er strijdende partijen waren... dan deed iedereen zijn best om de rijke Romeinse ja. burger te gijzelen. Ja, en daar, ja, daar het ging het om. Ja. Ja, en er wordt ook wel eens gezegd... bijvoorbeeld dat een, een groep gijzelaars... worden als een politiek dwangmiddel naar Rome uh, gehaald. Dus de Romeinen hebben dan een bepaalde stam uh, overwonnen... of een bepaald volk overwonnen... hebben dan een verbindenis met hen gesloten... En om er zeker van te zijn dat dat in de regio wordt nageleefd... moeten ze dan gijzelaars leveren die naar Rome gaan... en daar dan ook vaak keurig worden behandeld. Daar gaat het dus niet om geld, maar daar gaat het echt om te controleren... dat het bestand dat gesloten is ook echt wordt nageleefd. Oké. Okay. Gijzelingen al vanaf uh, zolang als dat er mensen zijn. Zo oud als de weg naar Rome. Om... Oh, ja, dat lijkt me een, een hele heldere afsluiting. Meijer heel hartelijk dank voor die toelichting. Al jaren zijn wetenschappers van het Instituut voor Hedendaagse Geschiedenis in München bezig met de voorbereiding van de wetenschappelijke heruitgaven van Hitlers boek Mein Kampf. De regering van de Beierse deelstaat had er zelfs een half miljoen subsidie voor over om met zo'n academische uitgave de tekst van Hitler te demystificeren. En deze week besloot de deelstaat Beier opeens niet alleen af te zien van die plannen voor heruitgaven, maar ze dreigt nu ook iedereen te vervolgen die dat wel doet... Over de geschiedenis van Mijn Kamp-publicaties. Over hoe de auteursrechten ervan. überhaupt in de handen komen. of in het eind gekomen van de deelstaat Beieren. en hoe het moet met wel of niet publiceren. ook na 2015, wanneer de rechten verlopen daarover. ondervragen we onze zeer gewaardeerde gast. oud collega, historicus en hitler Wim Berkelaar. Goedemorgen, Wim. Goedemorgen. Um, eerst nu hoe dat zit in Beieren. Ze geven vijf ton subsidie aan dat instituut. Om die uitgaven voor te bereiden. En nu zijn ze opeens enorm bang om dat door te laten gaan. Hoe komt dat? Ja, het schijnt te hangen om die, uh, op uh, die. Het te hangen op die Beierse minister-president, die Seehover. Die Seehover is 2012 naar Israël gegaan. Daar was, het was al bekend dat Beieren uh, uiteindelijk die uh, editie van Mijn Kamp zou voorbereiden en uitgeven. En toen hebben Israëlische parlementariërs met hem gesproken en gezegd: eigenlijk, kort samenvattend doe dat niet. Dus die Seehofer, die komt dan terug en die heeft zijn minister van Financiën, die, die dat half miljoen had beschikbaar gesteld, eigenlijk overroeld door te zeggen: we moeten het gewoon niet doen. Maar het is heel stom eigenlijk in zekere zin dat hij het niet doet. Moet je je voorstellen. Als je ziet wat dat instituut voor tijdgezichten de afgelopen. Uh, nou 18, 20 jaar al gedaan heeft dan uitgaan. Bijvoorbeeld de redenvoeringen van Hitler tussen 24 en 33. Tien delen. Ik was een, een paar jaar geleden in een boekhandel in Aken. Ze is in Dundruk. Ze zijn natuurlijk een prachtige wetenschappelijke uh, dikke editie. In Dundruk tien delen uitgegeven het Instituut voor Tijdgezichten. Hitlers redenvoeringen. Nou, dat, scheelt, dat wijkt weinig af natuurlijk van uh, mijn kamp. Dat is één. Hitlers tweede boek. Want er is natuurlijk nog een tweede boek. Dat is in 1961 ooit ontdekt en ontdekt. Uitgeven. Dat is in 1995 door hetzelfde Instituut voor het Zijtrichtergeschiedenis opnieuw uitgeven. Ja. Dan heb je nog de Gubbels dagboeken, 29 banden. Nou, Gubbels, ja. eh, een, een en al infectieve en haatzaaierij tegen het jodendom. Maar nou ja. Even voor de helderheid, Wim. De, de, dit instituut voor het geeft dus als waar het verzameld werk, verzameld werk van de topnaties uit. Ja. Of doen ze ook nog andere dingen? Nee, ze publiceren natuurlijk ook enorm geweld, ja, geweldige boeken. Nou, even voor de helderheid. Ja, nee, laat ja. dat geen misverstand. Ja, nee, fantastische boeken worden uitgegeven. Die, die geven ze zelf uit. Dus die, die, die jongens... Het is een soort uh, NIOT. Dus, en NIOT heeft ook, laten we zeggen, proces Router uitgegeven. En uh, correspondentie van Ros van Tonningen. Dat doen zij. En daarnaast publiceren ze natuurlijk over Jan Klaas. En ja, dus dat is dus toch opmerkelijk dat er opeens die paniek is daar in Beieren om dat niet te doen. Um, dat instituut is niet blij, want die hebben nu gezegd van ja, dag, dat, dat doen we, daar hebben we jullie niet meer voor nodig. Dat doen we toch. Ja. En ook dat heeft weer voor reactie, nog heftiger reactie gezorgd. Ja, nee, dat heb je helemaal gelijk. En dat is heel merkwaardig. Want je denkt toch, stel je eens voor dat wat jij nu zegt, dat dat uh, op het spits wordt gedreven. Dat zij komen dan met Die, die Hartman is dan de leider van dat wetenschapproject. Daar zit nog zo'n figuur uh, onder, die ook al een dik boek over Hitler heeft, of over mijn kamp heeft geschreven. Ze zetten door. Nou zegt die Zeehover en, en, en die Bijse uh, po politiek, die zegt, als ze doen, dan gaan wij er tegen procederen. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ik kan me niet voorstellen. Ja, wacht even, dan krijg je dus de overheid die gaat. Pro, de, de, de, de, de plaatselijke overheid, of de Bijense overheid... Ja. die gaat, die gaat uh, procederen, procederen tegen? tegen een wetenschappelijk instituut... wat ze zelf onderhouden. Ja, dat is uh, let wel, Jos, dat is de stand van zaken nu. Maar ik denk, als het eenmaal zover is... en dat boek wordt, laten we zeggen, gestuurd naar de Bijenspolitiek... Met, met alle journalistiek daaromheen... kan ik me niet voorstellen dat ze, dat ze dat doen. Ja, want er is een bedoeling ha. om dat instituut Mein Kampf uit te laten geven. Ja. Om de tekst... Uh, ...omgeven door zoveel uh, wetenschappelijke uh, toestand eromheen... ...dat het gedemystificeerd wordt, toch? Ja. Dat is uh, ja. de opzet. Ja. Nou, kijk, het is, een soort, het is een soort vieze baby die je dan uh, wikkelt in luiers. Dat is dan het idee. Het is een beetje een vreemde... Ja, maar, ...maar je moet maar, even... Maar, ja, het is een beetje een vreemde, vreemde uitdaging. Je, je hebt zo'n film met... Uh, nou goed, ik, uh, laat ik te ver gaan. Niet te ver gaan. Maar, maar laten we dan maar, even maar, beginnen even bij het begin. Want de auteursrechten van mijn kamp, die liggen bij die... Uh, Beierse deelstaat. Ja. Nou, zou ik heel graag willen dat je ons allemaal uitlegt hoe het komt dat de auteursrechten van Mein Kampf bij de deelstaat van Beier terecht zijn gekomen. Nou, dat komt natuurlijk als volgt. Hitler trekt in 1913 naar München. Is Münchens ingezetene. Hij krijgt in 1932 pas het staatsburgerschap van Duitsland. Dat is natuurlijk ook een heel verhaal. Maar als hij als dan staatsburger is, dan zit hij weliswaar in Berlijn. Maar hij is nog altijd ingezeten in München. Hitler zelf is ook altijd een Münchener gebleven. Bijvoorbeeld aan het eind van de oorlog... tussen 20 en 30 april 1945... laat hij een vliegtuig met zijn persoonlijke eigendommen en bezittingen... richting München gaan om dat daar op te slaan. Dus om even de context te geven... deze man is een München, beschouwt zich als Münchener... en is ook gewoon... Münchens ingezetenen. Die deelstaten zijn dan en nu nog altijd redelijk zelfstandig. Dus die hebben altijd. Er zijn, hey, je kent de deelstaatverkiezingen. Dus de Beierse deelstaat is een deelstaat op zichzelf. Die valt onder Amerikaans bestuur. De Amerikanen hebben meer nog dan de Fransen en Britten een heel strenge denazificatie doorgevoerd. En niet vergeten, er waren heel veel goede Duitsers. En met name, laten we zeggen, die christendemocratische politici Van de Adenauer-snit, Ook een aantal sociaaldemocraten. Die voeren dan de regering. En die in Beier ook. En die denken dan. Dit niet weer. Die nazi-partij wordt natuurlijk gewoon verboden vanwege die stoende noel. Hitler heeft natuurlijk zo aangespoord tot... Uh, als ik er niet meer ben, dan moet Duitsland er niet meer zijn. Dat Duitsland natuurlijk denkt, als wij er nog zijn, dan ben jij er niet meer. Ja, maar normaal gesproken zijn auteursrechten blijven bij de weduwe. Dat ja. kon in dit geval niet. Nee, dat is ook een belangrijke of, opmerking. Of, of bij familieleden, die waren ja. er nog wel ja, voor, zoals ik weet. Zes. Hoe kan dan de staat... Ja. Die zeggen, die auteursrechten ja. zijn ineens van ons. Nee, dat is een goede vraag. Kijk, dat je. Is... En een, uitge en een ja. uitgever is er natuurlijk ook. Ja, ja maar die uitgeverij is ook. Hè, Frans Ehevelaak, dat die, die uitgeverij, die is ook verboden. Omdat die uitgeverij... Kijk, alles wat met nazisme te maken heeft... Uh, wordt als criminele organisatie uh, beschouwd. Die vraag uh, die net gesteld werd... die was natuurlijk goed, omdat inderdaad je zit met dat auteursrecht. Dan zou je kunnen zeggen, dat gaat over op de enige zus... Uh, uh, Paula, Paula Hitler. Die sterft in 1960, maar... Uh, wat heel belangrijk is, dit is gewoon. Politiek overrolt natuurlijk het juridische. Het juridisch is leuk, maar de politiek bepaalt gewoon op dat moment. Wij beschouwen het buiten de wet. Dus daar kunnen natuurlijk heel ja. juridisch... dat is niet neer. iets wat gerommel is geweest Dan dat achteraf is dat daar zo terecht te komen. Er is heel bewust. Heel duidelijk. Heel nee. bewust maar is dat gaan. We gewoon. beschouwen het buiten. De, de wet gaat hierboven en de politiek gaat hierboven de, de, de normale regels. Boven het recht. Boven het jury, boven het recht. Ja. En dus is jullie de aangewezen ja. Ja. Uh, erfgenaam. Ja. En. Uh, mag ik het pendant noemen? In Nederland precies hetzelfde. In Nederland is uh, de rechten van mijn kamp zijn gekocht... door George Ketman Junior van de Amsterdamse Keurkamer. George Ketman Junior uh, oh. is feller nazi. Dat had je natuurlijk in Nederland nogal eens dan, must het dan zijn. Al voor de oorlog is dat. 39. 6 december 39. Het is nog net, net na Sinterklaas. De wrange feit dat Sinterklaas geen kon worden was mooi. Uh, het is 6 december 39 op de markt gekomen in Nederland... Uh, Ketman Junior koopt het. Die uh, is fel naast. En die gaat als oorlogscorrespondent uh, met de Waffen-SS mee naar het Oostfront. Die wordt door de Nederlandse overheid na de oorlog beschouwd... als uh, uh, in dienst getreden hebbend van Duitsland. Dus geen Nederlander meer? Geen Nederlander meer. Dan zou je zeggen, hij had namelijk een weduwe, Margot Warnsink. Oké, okay, maar die juridische rechten, die blijven dan bij haar. Nee, Doet precies, Nederland doet precies zoals Beieren... vervalt gewoon aan de Nederlandse staat. Maar dan zijn er ook ja. nog, is er, er is ook nog een Engelse uh, uitgever. Ja, ja, ja, dat is natuurlijk interessant. Hier, hier komen we weer op het fascinerende verschijnsel Engeland en Tweede Wereldoorlog. Die Engelsen hebben net als wij, maar veel eerder, in 1933 al, de rechten gekocht. Hurst Blackett was het toen. Hurst Blackett is een uh, uitgeverij die later overgenomen wordt door Hutchinson. En die Hutchinson denkt, uh, en, die, en die Engelse overheid denkt dat ook, tot onvrede van Beieren... Ja, dat kan wel allemaal niet bevallen. Maar uh, belangrijk boek. En dat geef je uit. En ik denk altijd... Ja, dat is altijd met die Engelsen zo. D die doen al die dingen. Die hebben natuurlijk nooit onder een bezetting geleid. Dus die blijven dat altijd nog enigszins beschouwen. Intrigerend boek. Moeten we eigenlijk allemaal kennis van nemen. Dus... Nou is het wel zo dat Hutchinson heeft tot 69 geen uitgave meer verzorgd. Laatst was hij 44, 25 jaar niet. En in 69 zijn we weer begonnen en toen hebben ze allereil, allerlei, drukken weer. Uh, 69, 72, uh, ik heb er naar 83. Ik weet de drukken ertussen niet nu uit mijn hoofd. Maar hebben um, alle herdrukken gemaakt. Ja, want, want jij hebt vrij veel uh, exemplaren van mijn kamp. Ja. vergeten ze je vragen om even mee te nemen. Het was ook een hele sjouw geworden. Hè. Je was misschien hier niet eens aangekomen. Even de ouditje <lacht> moeten moet meenemen. Maar dus het boek is overal voorhanden eigenlijk. Ja, nee kijk, als je nou bedenkt dat er in Nederland alleen al zo'n 110, 120.000 exemplaren gewoon in de oorlog gedrukt zijn. Dat is, dat is dit. Maar in totaal zijn er ongeveer 10 miljoen exemplaren destijds uitgegeven van het boek. Dus dat boek is overal verkrijgbaar natuurlijk. Ja, nou is er, uh, onlangs is er een enorm gedoe geweest... Hè, over een uh, boekhandel in Amsterdam... Ja. die het in de etalage had liggen. Je, je mag het niet aanprijzen. Nee, nee kijk, ik, ik en jij mogen het onderhands verkopen. Zo heb, ben ik bijvoorbeeld aangekomen. Ik heb het ooit als student geschiedenis gekocht van een studentrechten. Maar ik mag het niet zelf, als ik een winkel zou hebben... in een etalage leggen en zeggen... mensen, zie je hier te koop voor een bedrag. Maar wel op Marktplaats? Nee, dat is ook ingewikkeld. Je mag het eigenlijk ook niet op Marktplaats verkopen. Alleen um, je vraagt je altijd af wie dat allemaal bijhoudt en ja, uh, controleert. Je hebt, je hebt natuurlijk een jurist, Herman Loonstein, die volgt zulke dingen. Maar het, het zou mij niet verbazen dat het op Marktplaats toch gewoon wel is. Dan nou, gaan we over. even weer terug naar Beieren. Want nee. daar is nu natuurlijk ruzie tussen dat instituut die het wil uitgeven en de deelstaat Beieren die de rechten erop heeft. Maar die auteursrechten die verlopen eind 2015. Ja. Hoe zit dat? Nou ja, dat is ook zo. En, en nu krijg je het ingewikkeld, hè. Dat uh, Beieren gewoon gaat zeggen, wij proberen hoe dan ook de zaak tegen te werken. Dat is natuurlijk een ingewikkeld, uh, let op het woord tegenwerken. Hoe wou ze dat doen? Want juridisch staan ze natuurlijk niet zo maar, sterk. Maar even nog een vraag, want kennelijk heeft iemand bedacht, het is voor zoveel jaar. Nou, 70 jaar, Dat de archiefwet. Ja, dat is de agievet. Maar mag je dan als overheid in dit geval niet ook zeggen van, hier staan we opnieuw boven het recht. We doen er nog 70 jaar bij. Ja. Nou ja, dat is wel wat Seehover nu dus eigenlijk zegt. Dat is en, de president van de Deelstaat. Uh, Seehover, sorry, dat is de president van de, van de Deelstaat. Die zegt dat eigenlijk. Die zegt dus inderdaad, als het weer gebeurt... dan gaan wij toch weer gewoon procederen. Dus die wil dat wel. Ja, die, hij heeft hier geen termijn genoemd hè, van nog eens 50 jaar. Of nog eens 30 jaar. Hij noemt geen termijn. Maar als ze dus nu, zoals het nu geregeld is, gewoon wachten tot eind 2015... dan is er niks aan de hand, dan er, valt er niks te procederen nee, meer. Nee, nee, en ik denk, Michal, dat het zo zal zijn... dat het boek zal komen, dat wordt gemaakt... dat boek zal, die Duitse historici in acht nemen... imponerend zijn qua annotatie en bronnenbezorging. Verwacht en, je daar heel veel nieuws van dan? Nou, kijk, hier, kijk dat, dat wordt wel eens vergeten. Dat mijn kamp. Ik denk dat ik zou uitzien naar die annotatie. Want dat, dat boek is namelijk heel ingewikkeld. Dat is een zeitgezichtelijk document. Dat boek gaat heel erg. Hitler was weliswaar een zuidja, ja, het was een Oostenrijker, maar ik zal maar zeggen zuid-Duitser. En maar hij vecht in dat boek altijd, maar dat, dat moet je echt lezen. Het is natuurlijk die brei. Het is een luberiaanse stijl gesteld natuurlijk dat boek met met uh, enorme mist van woorden. Maar het is een strijd tegen de Kleinduitsers. Het, het is dan al een groot Duitser. Hij weet nog niet dat hij een uh, groot Duitsland maakt. Maar dat is wel zijn inzet. Dus dat boek moet geannoteerd worden. Ja, want het is eigenlijk net zoals je Augustinus beleidenissen ja. neemt. Dat kun je niet meer lezen Le zonder minstens evenveel noten dat en uitleg dan de tekst zelf. Ja. En dat geldt natuurlijk voor Hitler. Ja, inmiddels. dat en ik wel Dat ook. is een goede dat, vergelijking. Dat je moet, die boeken die kun je wel lezen, maar je moet ze inderdaad... en Augustinus is natuurlijk een superieur stylist vergeleken met Hitler... maar dan nog moet je het annoteren om... Ja. Is, is er overigens ooit overwogen om in Nederland een wetenschappelijke heruitgave van Mijn Kampf te doen? Jazeker, dat kan ik je vertellen. In 2003 uh, was er een uitgever die gaf gesprekken met Hitler uit. Vorige oh. week hadden jullie uiterst aangenaam Herman van der Dunk in de uitzending. Herman van der Dunk heeft een nawoord bij dat boek geschreven. En die uitgever destijds heeft gedacht, zullen wij niet een wetenschappelijke editie van Mijn Kampf uh, maken? Ja, en heeft het niet aangepakt? Nou ja, hij heeft natuurlijk uh, de wet erbij gehaald. En in de wet uh, was duidelijk, kan niet. Ja, en hij is bang ja. natuurlijk voor repercussies, want dan krijg je als uitgever de naam van. Maar ja, is het hier van, hier hoe, zo wil je dat uitgeven? Maar Is het hier ook 70 jaar bij ons? Dus hier kan het volgend ah, jaar. Ja, het, bij ons staat en valt het bij Beieren. Dus als Beieren zal ja. zeggen, het mag, dan zal Nederland zeggen ook. En ik zou mij niet verbazen als het Niot nu al volop aan het nadenken is om een uitgave te verzorgen. U hoorde Wim Berkelaar met een uitgebreide geschiedenis van Mijnkamp Kampf... en hoe het zit met de auteursrechten. En het verhaal heeft nog geen einde. OVT gaat zo dadelijk door met de column van Nelleke Noordervliet... en een gesprek met Rutger Brechtman over zijn boek De Geschiedenis van de Vooruitgang. Maar we gaan nu snel naar René van Brakel van het Radio 1-journaal... De begrafenis van Nelson Mandela. Ja, die nadert zijn uh, einde de uitvaarddienst in Kunu. We horen op de achtergrond de preek van de bisschop. En dat moet echt het sluitstuk zijn van de uitvaarddienst. Een zeer uitgebreide dienst. Die, in de woorden van president Suma van Zuid-Afrika. nooit echt recht kan doen aan alles wat Mandela heeft betekend voor de wereld. Alice van Gelder is in Kunu, uh, bij die grote witte tent uh, waar de dienst is. en kan op een scherm meekijken. Hoe is het daar, Alice? Uh, ja, ik zit uh, ik ben erop op een heuvel waar uh, eigenlijk de gemeenschap van uh, Koenu aan het uh, kijken is. Want niet iedereen mocht uh, bij de witte tent uh, zelf zijn. Uh, maar wat nu wel gezegd wordt, we moeten opschieten. Uh, het is uh, natuurlijk half twaalf hier. En wat in het begin is gezegd van, uh, van de ceremonie. Mandela moet begraven worden voor uh, het middaguur. Uh, ze geloven hierin dat hij begraven moet worden. Voor, dat, ja, als de zon op zijn hoogst is en de schaduw het kort... Want na 12 uur gaat de dag natuurlijk alleen maar weer bergafwaarts. Gaan we onderweg naar het einde van de dag? Uh, dus er is hier wel stress. Ze we zeggen ook tegen de bisschop: schiet op, we moeten opschieten. Ja, en dat betekent dus dat daar ook wat bezorgde gezichten te zien zijn, vermoed ik. Ja, de, inderdaad. Er, er zit nu wel wat vaart in het programma. Eigenlijk kwam het vooral omdat uh, opeens de voormalige president van Zambia, uh, Kaunda ook nog wat wilde zeggen. Dus vandaar wat uh, ja, vertraging in het programma. Uh, want we moeten nog wel uh, wat doen op het programma. Uh, hij gaat dadelijk namelijk, de kist gaat van de tent waar de ceremonie is naar de begraafplaats met weer een militaire parade. Uh, daar moet nog het volkslied klinken en er moeten ook nog 21 salutschoten klinken. Dus. Uh, ja, er is wel haast geboden nu om ervoor te zorgen dat het dus voor 12 uur hier rond is. Ja, Elis van Gelder, dankjewel. Ja, en die bischop die we nu horen, die dus de afsluitende preek doet, moest het en zou het heel kort houden. Het is niet simpel entertainment op deze stage But maar actions. That die leiden tot onze outcomes. We zullen forever. Salute Tata en long voor more of those quality actions that lead to more transformation in our time. Ja, een oproep om verder te gaan in de geest van Mandela, van Tata. Dat zal zo'n beetje de afsluiting zijn van deze break. En dan haasten naar het familiegraf, kijken of ze 12 uur halen. Gaan we straks horen. Nog heel even één vraag. Ik hoorde net, ik geloof Ellis van Gelder zeggen... voordat het 12 uur is, maar dat is 12 uur Zuid-Afrikaanse tijd. Dat is 11 uur onze tijd. Dat is binnen een half uur, ja. het ja. wordt echt heel tempo goed. draaien. Ja. Na 11 uur horen we jullie weer. Zeker. Dan is het voor OVT nu de hoogste tijd voor de column. U hoorde haar net al heel eventjes van Nelleke Noordenvliet. Dip, dip, dip, dop, dop, dop. Akela, wij doen ons best. De padvinderij was een wijdverbreid verschijnsel. Net zo geïnteresseerd in buitenactiviteiten als de socialistische natuurvrienden... maar ook een beetje geïnspireerd op de discipline en de uniforms van de public schools... om niet te zeggen van commandotroepen. De kleine jongens en meisjes werden welpen en kabouters genoemd... waarna je kon opklimmen tot verkenner en daarna tot hopman of akela. De belangrijkste attributen, behalve pet of hoed... waren een fluit aan een koord, een eindje touw en een mes... Ook betitelingen als oehoe en oebi duiken in mijn geheugen op... als ik aan scouting denk. Een heel aparte categorie vormden de zeeverkenners... met hun blauwe outfit en hun stoere boten. Ik mocht er niet op van mijn moeder. Ze hield niet van uniformen. Kabouters droegen bruine jurkjes. Dat associeerde mijn moeder met de bruinhemden van de SA. Die had ze genoeg gezien. Dat militaire aspect vervoeide ze. Toch waren de meeste verenigingen ook kort na de oorlog vaak in de weer met marcheren. Bij optochten liep iedereen in de maat. Er werd met vaandels gezwaaid. De maatschappij draaide om goed georganiseerde en gehoorzame collectieven tot in de sport. Ik vond het in mijn hart helemaal niet erg dat mij toetreden tot de padvinderij werd verboden... Het verlangen deel uit te maken van een groep... was in permanent conflict met mijn panische angst voor clubs... waar altijd het mechanisme van uitsluiting werkzaam was. Verlegen als ik was, had ik een feilloze antenne... voor elke nuance van populariteit en excommunicatie. Dat hoefde geen pesten te zijn. Negeren was al erg genoeg. Afkeurend of neerbuigend kijken ook. Smispelen en dan opeens hard lachen... Terwijl je op twee passen afstand smekend staat te wachten tot de kring je toelaat. Ach, wie kent dat niet? Er waren gelegenheden waarbij het systeem zich in al zijn naakte wreedheid openbaarde: het kiezen van teams tijdens gymnastiek, het vragen van meisjes op dansles. Diefje met verlos, verstoppertje, tikkertje, knikkeren, touwtjes springen, hutten bouwen. Kortom, bij alles waar je snel en gehaaid en bazig en handig moest zijn, trad het vernederingsmechanisme in werking. Het ergste was als je genadebrood te eten kreeg. Nog erger, het vooruitzicht van op kamp te moeten... de meest gevreesde marteling, en dat dag en nacht. Opvallend genoeg was uitblinken in rekenen of taal... of andere studieuze vakken eigenlijk nooit voldoende reden... om een hoge positie in de sociale rangorde in te nemen. Het was zelfs eerder een handicap. Er zijn twee reacties. Je wordt smekeling of je wordt zonderling. Ofwel, je blijft voortdurend pogingen in het werk stellen door te dringen tot de groep door te vleien, het gedrag zo goed mogelijk te kopiëren, desnoods genoegen te nemen met de iets mindere groep, de vnd groep dus tegenover die van de Bijenkorf, of de Lions Club tegenover de Rotary. Maar altijd schrijnt die genante en uitputtende struggle for high life. En die categorie valt eigenlijk weer uiteen in degene die het uiteindelijk halen... en degene voor wie voortdurend degradatie dreigt. De gedoogde die zich geen enkele fout kunnen veroorloven. De tweede reactie is die van de Einzelgänger. Als jullie me niet willen, maak ik van mijn eenzaamheid een deugd. Ook daarin twee soorten. De treurig verongelijkte, de iors van deze wereld en de gelukkige solisten. De gelukkige solist is een mensentype dat ook op zichzelf voorkomt... zonder een reactie te zijn op een groep, zonder afgewezen sollicitant te zijn. Van alle soorten valt naar mijn idee de gelukkige solist te prefereren. Maar ik kijk nog steeds met een zekere afgunst naar elke bijenkoningin. Ja. Nelke, je, je, waar ik wel benieuwd naar ben... Maar... Eerst even, eigenlijk is de aanleiding dat je scouting doet natuurlijk... dat deze week bekend werd dat onze scouts ervoor zorgen... dat de Nederlandse staat per jaar 190 miljoen uitspaart. Of 160, daar, daar is er geloof onduidelijkheid over. Want al die 89.000 jongeren die bij de scouts zijn... die lijden niet aan obesitas, die drinken niet, die roken niet. Althans, dat is de gedachte. En die gebruiken geen wiet. En dat allemaal dankzij de scouts. Jou, jij mocht van jouw moeder niet... jouw kinderen mochten die wel bij de scouts als ze dat hadden gewild... Uh, ik had het ze sterk afgeraden waarschijnlijk. Ik had het ze met allerlei middelen misschien een beetje tegengemaakt. Uh, en ik uh, heb ervoor gezorgd dat ze in andere groeperingen hun sociale uh, uh, vaardigheden uh, heel goed hebben uh, uh, uitgebouwd. Ik hoor je aarzeling. Nou, om dit heel voorzichtig ik, ik, ik, te ik zeggen. Zullen, ik, zullen we zeggen dat we ook iets van spijt zien? <laughs> oh. Nee, nee, nee volgens mij is het nee, nee, nee, nee. je nog ik anders bewonde, uit te Ik bewonder ze om het feit dat ze inderdaad zorgen... dat die kinderen allemaal gedisciplineerd blijven. Maar ik weet niet of er ongelooflijk veel uh, unieke talenten uit voortkomen. Dat vind ik toch ook wel een belangrijke uh, zaak in deze uh, uh, maatschappij. Goed. Nelleke Noordervliet... Nederland kruipt uit de recessie, maar we zijn nog lang niet uit de ellende. De werkloosheid loopt nog op, er zijn te weinig nieuwe banen en we krijgen het allemaal wat minder. En toch geeft de Nederlander het bestaan een 7,8 en blijft hij optimistisch geloven in de toekomst. Zo blijkt uit het jongste rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau van 12 december, een weekje geleden een paar dagen geleden. Een mooi moment, kortom, om met historicus Rutger Brechtman... te praten over zijn boek De Geschiedenis van de Vooruitgang. Een boek waarvoor hij deze week... de prestigieuze Vlaamse Liberales prijs kreeg. Ja, en Rutger zit hier. En Rutger, eerst maar even die prijs. Natuurlijk in de eerste plaats gefeliciteerd. Liberales, voor wie dat niet weet... dat is voor zover ik weet een... Een, ja, een, een, een soort denktank-organisatie die ook veel op internet doen in, in, in, in, in België... met name in Vlaanderen, met uh, Verhofstadt, de broer ja. van, geloof ik. die daar Allemaal intellectuelen die daar nadenken over hoe het verder moet met de samenleving. Mensen van een liberale, uh, weldenkende snit. Ja, vrij klassiek uh, liberaal, ja. Dus uh, dat is een prijs die je tot eerst trekt, neem ik aan. En ik wil dan even citeren uit het juryrapport... Dit boek is een stimul vormt een stimulans om opnieuw echt te dromen van een betere wereld. Uh, was dat ook de bedoeling van de schrijver? Absoluut. En ik vind het ook mooi dat ik zo'n prijs en zo'n juryrapport dan krijg... van een liberale denktank. Uh, terwijl wij iets als liberaal... Ja, dat associëren we tegenwoordig eerder met iets conservatiefs. Of in ieder geval de vrolijke grijns van uh, Mark Rutte... Um, dit is een denktank die meer volgens mij in de traditie staat... van 19e-eeuwse liberalen. Die, ook veel, die doorhadden dat vrijheid een veel complexer begrip is... dan louter eh, vrijheid van meningsuiting, vereniging, geloof en dergelijke. De, maar... Dus liberalen met een sociaal besef en benul... en ook niet de gedachte dat de staat zich nergens mee moeten bemoeien, maar ook met die nadenken over wat dan de rol van de staat is om die samenleving bij elkaar te houden. Ja, en, en voortdurend de spanning opzoeken tussen wat je collectief moet regelen en wat je aan het individu overlaat. Maar in ieder geval, donders goed begrijpen dat er niet zoiets bestaat als individuele vrijheid bij een, bij een collectief dat de verantwoordelijkheden niet neemt. Ja. Als we nou even naar Nederland kijken, we noemden net het Sociaal Cultureel Plan Bro, wat een, weer een rapport uit heeft gebracht, weer een rapport. Deze keer een 7,8 geeft de Nederlanders zijn eigen bestaan. Ondertussen zien we natuurlijk ook heel veel gemopper en gezeur dat het vroeger beter was. Uh, wat is nou onze geestelijke staat op dit moment? Zijn we een beetje mopperend en toch optimistisch of een beetje onzeker? Hoe, hoe kijk jij ernaar? Ja, volgens mij is onze geestelijke staat de afgelopen 10, 15 jaar niet echt heel veel veranderd. Je ziet al heel lang dat die, dat die prachtige uitspraak van Paul Snabel op geld doet. Van met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht. Je ziet heel misschien dat een klein beetje meer mensen zeggen, met mij gaat het ietsje minder goed. Maar met ons gaat het nog steeds vreselijk slecht. Dat is nog steeds wel het Nederlandse gevoel. Dus als je vraagt van aan individuele mensen, hoe gaat het met jou, hoe gaat het met je buurt? Dan zeggen ze, nou top, leuk, een mooie een mooie buurt, althans waar ik woon. Hoe gaat het met je land? Ja, verschrikkelijk. Een drama, een zakkenvullers in de Haag, et cetera, et cetera. En dat, dat is wel heel fascinerend, want je kan natuurlijk meten. Hoe groot dat gat is tussen dat persoonlijke geluk en dat collectieve chagrijn. Maar, maar betekent, ja, sorry. En, en, en dan blijkt dat dat gat nergens zo groot is als in Nederland. Nou, dat is en, wel fascinerend. Ja. ja, want Wim. Ja, nou maar, uh, ja, ik, ik, dat, nee, ik heb daar geen antwoord op, uh, jongens. Ja. Maar mij fascineert dat wel. Hoe, hoe zou jij dat verklaren? Nee, ik ik, ik, ik, ik, ga, ja, ik doe er, daar het, ongeveer 400 pagina's over. Ja. Ja. Ja. En, en, en, en ik begin laag... bij de oerknal. Goed, We gaan meteen naar het verleden dadelijk, Ruud. Maar even uh, een voorschotje. Wat interessant hieraan is, natuurlijk, is dat dat betekent dus dat wat je als burger in eigen handen hebt, of denkt te hebben. Daar heb je nog wel vertrouwen in. En in de overheid, wat ver weg van jou is, heb je kennelijk... en in de grotere toekomst heb je geen vertrouwen. Dat is een interessante spanning inderdaad. En, en niet alleen niet, niet de overheid. Hè? Gewoon eigenlijk zo'n beetje alle collectieven zijn natuurlijk afgebrokkeld... in de afgelopen decennia. Van vakbond tot partij tot de scouting. Ze, ze zijn allemaal uh, eigenlijk het haasje. Um, en dat is, dat is een, eigenlijk een fascinerende paradox van deze tijd. Enerzijds kan je betogen dat we in de loop van de geschiedenis... van de vooruitgang meer en meer op elkaar zijn gaan lijken... Ik bedoel, we kijken min of meer dezelfde films, series. We dragen ongeveer dezelfde kleren. Um, ja, door allerlei processen van globalisering, opkomst van media, marketing, gaan we meer op elkaar lijken. Maar tegelijkertijd voelen we ons unieker individueler dan nooit. Als je jongeren nu vraagt, dat zijn schitterende onderzoekjes over. Van uh, ja, Vind je jezelf een heel bijzonder persoon? Heel bijzonder persoon. Dan zegt pak een B3 kwart. Ja ik ben een heel bijzonder ja, persoon. Tuurlijk. Terwijl ze ja. natuurlijk minder bijzonder zijn dan nooit. Ja. Dat is wel een fascinerende paradox. Ja. Uh, wel de vraag wat die 89.000 jongeren van de scouts daarover zouden zeggen. Vind je jezelf heel bijzonder persoon? Ja, misschien zou vraag, die ja. iets anders zeggen. <laughs> ja. Ja. In de volgens ja. welke theorie wel. Ja ik denk wel. Maar ik denk ook dat die collectief. Misschien heeft het iets te maken met de verzuiling die bij ons zo sterk was. En die bij ons dus uh, totaal uh, uit is geslagen. Ja. En dat wij daardoor eigenlijk. Met dat gat zitten. Ja, ja. Vind ik wel een zinnige verklaring, hoor, wat je nu moet. Weet je waarom? Je hebt, er is ook wel onderzoek naar die. Maar dat is speciaal de godsdienst in Nederland. Dat, dat in die verzuiling wij een heel erg collectieve godsdienst hadden. En dat wij nu, laten we zeggen, na die verzuiling, net als Frankrijk, heel erg. Een individuele godsdienst hebben of zo'n zo zoekende. De uh, er zijn mensen die allerlei dingen nog geloven. Het is niet allemaal atheïsten, natuurlijk, maar ook allerlei dingen. Dus ik zou daar wel iets van voelen. Maar zou jij er iets in zien die verzuiling? Nou, je ziet, je ziet natuurlijk dat altijd waar bepalen mensen hun beeld van het collectief op waar, waar waarvan gaat dat? Ik denk dat dat in het verleden veel meer het partijorgaan was of in ieder geval het collectief waar je bij hoorde. Nu horen we nergens bij en is er eigenlijk alleen maar de massamedia die een soort van identiteit van wat het betekent om Nederlander te zijn kan, kan scheppen. En ja, we weten allemaal donders goed dat dat niet een heel vrolijk medium is, eh, doorgaat. Mm. Eh, dat het vooral gaat over wat er allemaal misgaat. Ja, ik zou zeggen, wat we nog hebben is de scouts en Mandela. Maar goed, eh, laten we eens even naar, naar, naar, naar het verleden <laughs> gaan, dieper dat verleden in. Jij beschrijft in je boek de vooruitgang op twee manieren. Je, je doet de praktijk, hoe het werkelijk ging, en je besteedt veel aandacht aan het denken over de vooruitgang. Ik stel voor dat we even die praktijk erbij pakken... en dan, als we geluk hebben, kunnen we ook nog even praten... over hoe over die vooruitgang is gedacht al die jaren. Het begint ergens... Ja, waar begint het eigenlijk? Ja, ik denk dat je de geschiedenis van de vooruitgang... Als het, je moet natuurlijk een beetje vooruitgang proberen te definiëren. Ik probeer dat in het begin te omzeilen met een... Ja, wat ik eigenlijk gewoon een argumentum ad populum noem. Iedereen is wel van overtuigd dat... Um, een gevulde maag te prefereren is boven chronische honger. Uh, en dat een jacuzzi fijner is dan uh, geen toegang tot een, tot een douche of weet ik wat. Dus eigenlijk de groei van, van welvaart. En dan zie je dat eigenlijk zoiets als vooruitgangen... Ik bedoel, dat is nog maar net begonnen. Als je bijvoorbeeld het wereldwijde BBP neemt en je begint dat... Uh, uh, lijntje in 20.000 uh, of 200.000 jaar geleden of 50.000 jaar geleden zoiets. Nou ja, dan gaat het gebeurt helemaal niks en rond 1800 knalt hij werkelijk de lucht in. Dus, dus de, al die geschiedenis waar, waar veel historici mee bezig zijn... als de oudtijd, of de middeleeuwen of de rijken, het Ottomaanse rijk... de grote profeten doet er eigenlijk allemaal geen klap toe in de geschiedenis van de vooruitgang. Want er gebeurde niet zo heel veel. Ja, maar <tomt> moeten we dan ook zo ver gaan dat we zeggen... als het zo is dat vooruitgang een onvermijdelijk fenomeen is... hoe je er verder ook over denkt, dus het is niet... Een, een morele categorie, maar het is een, een, een, een werkelijke historische categorie. Daar zou ik overigens tegen pleiten hoor. Nee, maar goed, ik, ik, ik, ik, ik, ik leg me meteen uit waarom je er tegen pleit. Maar de vraag was eigenlijk die. Ik Ach weet je, leg maar uit waarom je het tegenpleegt. Nou ja, vooruitgang is natuurlijk een door- en door politiek begrip. En als we het nu hebben over vooruitgang, dan gaat het met name over economische voorspoed. Dus de groei van het uh, bruto binnenlands product. Um, en volgens mij is dat een soort van residu van een, van een vooruitgangsgeloof dat vrij recent is. En ik denk ergens in de 19e eeuw ontstaan en in de 20e eeuw verder gegroeid. U houdt het BBP is natuurlijk ook nog maar een heel oude of een jonge maatstaf. Um, en dat we, wat dat betreft, zitten opgeschreven met een, met een vooruitgangsgebrip... dat eigenlijk veel te smal is. Vooral gaat over, nou ja, de, de economische cijfertjes en dergelijke. En Daarom pleit ik ook in mijn boek voor op, opnieuw uitvinden wat vooruitgang ja, is. Want, want, want je zegt, het is eigenlijk nu geëconomiseerd. Ge het is, een, het is, een, het is een, een eng economisch begrip ja. geworden. We kijken alleen nog maar naar wat halen we, hoe, naar, de, naar de economie. Maar we moeten terug naar. Het denken van de 18. of niet terug naar het maar We moeten te raden bij oudere denkers over vooruitgang. om dat begrip weer een beetje breder en, en, en ruimer te maken. Maar laten we dan even kijken. dat denken over de vooruitgang. Jij noemde net eigenlijk. de geschiedenis tot 1800 is eigenlijk. Ja, een soort voorgeschiedenis. warmlopen, maar er gebeurt eigenlijk niks. En vanaf dus de Industriële Revolutie. en het denken van de verlichtingen begint. die is dat inderdaad het moment waar de omslag komt? Nou, het, is, het is natuurlijk een beetje provocerend dat daarvoor niks gebeurt. Maar je kan denk ik wel veiligstellen dat voor het grootste deel van de, van de wereldbevolking... pak een beet 90, 95 procent... het grootste deel van de wereldgeschiedenis gewoon een bak ellende is. Gewoon stevig afzien is, lage levensverwachting. Je zit voortdurend in de stank als je in een stad leeft. Uh, je kinderen gaan bijna allemaal dood uh, voor een vijfde levensjaar. Dus dat is, dat is geen pretje en dat begint pas eigenlijk kenteren voor rond 1850 zouden de meeste historici zeggen. En het wordt pas echt leuk natuurlijk voor de massa's na de Tweede Wereldoorlog. Um, maar je ziet natuurlijk daarvoor dat er, je zou het elite kringen kunnen noemen, dat er met de wetenschappelijke revolutie en met de verlichting et cetera voor het eerst een soort van idee bestaat dat de geschiedenis niet louter zich in cirkels voltrekt of dat de geschiedenis niet gaat over een tijdlang lijden hier... en dan later in het hiernamaals een leuk leven leiden... als je tenminste een fatsoenlijk leven hebt geleid. Um, maar dat er daadwerkelijk op aarde iets kan gebeuren... wat nog de moeite waard is. Dat er een lijn zit in de geschiedenis op aarde. En dat zie je volgens mij voor het eerst gebeuren um, in het christendom... Dus je zou kunnen zeggen: van Augustinus is de eerste die uh, die deze nou, lijn vallen. begint ja. te denken. Ja. Want, want maar, u, Ik u denk dat het je. Even uit, want dat moet je even uitleggen. Ho Hoe zo Augustinus. Nou ja, Augustinus is in ieder geval de eerste die lineair gaat denken. En dat betekent: vind, klassie klassieke denkers die dachten in cirkels. Hè? Dus alles gaat, of alles gaat sowieso naar de knoppen. Of uh, er is een eeuwige wederkeer van, uh, van democratie naar tyrannie, et cetera, et cetera. Um, wat je bij Augustinus voor het eerst ziet, is dat er een lijn lijkt te zijn. Dus er eerst een uniek punt geweest. Uh, er is een Jezus Christus, de verlosser van de mensen op aarde gekomen. En nu gaan we gewoon verder. Dat is stapje voor stapje ga je. Maar uiteindelijk moet het wel uitmonden in het Het is dus niet dat er iets is als een hiernamaals hier op aarde. Het is ook wel ingewikkeld hoor Rutger, zou je zeggen, met dat lineair denken van Augustinus. Want tegelijkertijd ja. is die zondige mens, die probeert ze steeds te verheffen. Absoluut, ja. Maar uiteindelijk ja. is hij dan van die verlosser afhankelijk. Dus je kunt je ook bij het christendom ja. steeds afvragen. Daar kun je ook een kritische gedacht over hebben van in hoeverre is het dan een soort vooruitgangsdenken? Ja, Want ja. die mens zelf... die mens zelf is natuurlijk... Uh, uh, van hier tot hier... Uh, ja, maar, nee, maar dat dat gebeurt, daar ben ik helemaal mee eens... dat gebeurt eigenlijk pas... Ik, ja. ik denk dat je dan naar de millenniaristen moet gaan... in de uh, 16e, 17e eeuw... Die, die het idee hadden van... wij kunnen die hemel naar de aarde halen. Als we hier alvast beginnen, Jantje van Leiden... Ja. Dat, soort, dat soort verhalen kom je dan. Uh, dat zijn vrij radicale utopisten. Dat is dan nog re religieus ingekleerd. Uh, en die, die zetten een traditie in stand van het geloof dat je de hemel op aarde kan brengen. Ja, want, want even heel vaardig om... geloof overigens. Ja, maar blijft, misschien ja. niet onbelangrijk. Maar laten we het niet moeilijker maken, want het is al moeilijk genoeg. Even nog terugkomend op dat christendom. Het is misschien niet zozeer dat christendom in vooruitgang op aarde denkt. Maar het is wel Augustinus die het denken in ontwikkeling Ja, dat, zo vaststelt. zou ik het betogen. En, ja, in en lijnen. dat denken ja. in ontwikkeling, daar kan vervolgens de mensen die in vooruitgang denken kunnen op die trap verder. Ja, dat He is eigenlijk heel wat simpel gebeurt. is wat je, wat je zou kunnen betogen, is dat ze dat seculariseren. En dat ze het naar de aarde halen. Precies. Waar zeg maar allerlei religieuze energieën in de wereldreligies worden gekanaliseerd via rituelen en de lucht in worden gestuurd, worden ze nu de wereld in gestuurd. En moeten Precies. ze daar echt iets aan doen. Jij schrijft ergens. Maar op het moment ja. dat het zo wereldlijk wordt, is het toch ook afhankelijk van datgene wat je in het begin, in het begin noemt, namelijk die economische vooruitgang die noodzakelijk is? Nou, niet, niet per se, denk ik. Ik denk dat je een hele reeks van oude dromen hebt van. Weet ik veel, van vrede op aarde tot en met... Uh, Luilekkerland is een klassieke droom natuurlijk. Van, ja, uh, van de middeleeuwen, ja. uh, ook Ja, precies. Ja. Van hoe er op daadwerkelijk op aarde zo'n wereld zou kunnen zijn... waar je geen honger meer hebt, lekker kan luiberen, vrije seks... al die dingen die we nu min of meer gerealiseerd hebben... <lacht> Er is, lang, er is lang naartoe geleefd, laten we het zeg maar zo maar <laughs> ja. zeggen. We zijn allemaal ja. toppers hier natuurlijk. Nou, het, is, het is een aardig gedachte-experiment. Maar ik denk dat als je in een middeleeuwer met een tijdmachine hier naartoe zou kunnen halen. dat hij wel een allerlei lekker. Dat, dat schrijft Herman Pleij ook in zijn, in zijn aardige boek hierover. Ja. Nu, nu schrijf je ergens ook in je boek. Uh, over allerlei mensen uit, uit, uit de 18e eeuw, denkers die vooruit willen denken. Diderot, Holbach. Condorcet. Uh, juist. Um, Misschien hebben we die wereldvreemde dromen... wel harder nodig dan wij zelf denken. Leg eens uit. Nou, het is dubbel. Kijk, Je hebt een, je hebt een reeks van denkers gehad. Um, ik noemde net de miljonairisten al. Die geloofden dat het duizendjarige vredesrijk... alvast op aarde kon worden gevestigd. Maar een reeks van denkers die dachten in blauwdrukken. Uh, daar kan je volgens mij het communisme, fascisme... Condorcet in zekere zin ook. Um, die dachten van... ik ga een soort van groot intellectueel bouwwerk neerzetten... Een soort van stappenplan voor een betere wereld. En dat kunnen we dan even gaan doorvoeren. Komt, august komt in de eeuw, dat is ook een goed voorbeeld. Um, dat is niet waar ik voor pleit. Uh, dat is uh, iets wat uh, vaak verkeerd is afgelopen. Maar dat betekent niet dat we dat dromen, want dat is het vaak ook. Een dromen is vaak veel abstracter. Um, dat dromen over een betere wereld helemaal vaarwel moeten zeggen. dat ja, doen we overigens ook niet. Want we hadden hier vorige week een kenner over Thomas More en Utopia. En dat de aanleiding was dat we Utopia... Uh een jaar lang op televisie krijgen, elke bij SBS ja, 6. Maar dat is in helemaal fout, hè? Oh, ja. dat is echt <laughs> helemaal niet goed. Kijk, wat ze doen Mol. in het programma van John de Mol... is de gedachte dat een betere wereld pas kan beginnen... als je alles wat je hebt opgebouwd, alle vooruitgang die je in de afgelopen 50, 200.000 jaar hebt neergezet... dat je dat weg moet gooien, dat dat pervers is en dat dat decadent is. De geschiedenis van de vooruitgang is heel iets anders. Dat is voortdurend stapje voor stapje op de schouders van anderen staan. Dat is dankbaar zijn voor het zwoegen van de generaties voor je. Het is natuurlijk stupide om een programma, Utopia, te noemen... En dan opnieuw te beginnen. Nee, natuurlijk niet. Je moet ze gewoon zoveel mogelijk technologische middelen geven. en Weet ik wat allemaal. Uh, standaard 1000 euro per maand. 2000 euro per maand overmaken. En je ze niet laten werken? Weet ik veel. Dan krijg je veel interessante experimenten. Tot interessante tv-programma's. Ja. Nou, mag ik nog even vragen? Ja. Voor u, ja, ja, die e economisering. Dat is wel interessant. Kijk, nu kijken we naar die vooruitgang misschien na 45. Allemaal de economisering. Dan nou had je dus interessant. Je had een marxistische historicus in Utrecht. Die heette Theo van Tijn. En Theo van Tijn heeft. Hoewel die Marxist was, een goede theorie... volgens mij gelanceerd, die zei... die onvrede, en dan kun je ook nu naar de SP en PVV kijken... heel concreet, die onvrede die je nu leeft in Nederland... die heeft misschien juist te maken omdat we het zo goed hebben. Dus juist als je het zo goed hebt... dan, kan je dan vallen alle categorieën zoals jij bepleit... van vooruitgaans meer dan denken. Juist als je het goed hebt, dat was de theorie van Theo van Tijn... die liet dat ook los op de jaren zestig, van omdat die magen van die studenten wel de voet waren... omdat ze niet meer hoeven te werken als die stille generatie... konden ze gewoon... Het lijkt mij een goede analyse op zichzelf. Maar ik zou het nog ietsje specifieker willen maken. Is dat, wat volgens mij het probleem is... dat iedereen toch een bepaalde behoefte heeft om een, een vergezicht. Heeft een bepaald abstract perspectief op hoe je je samenleving... of het collectief waar je toe behoort... hoe moeilijk dat ook soms kan zijn... Euh, beter te maken. En het punt is nu niet dat... Je, jongeren van nu het niet goed hebben, of dat ze het straks niet goed zullen hebben, dus ze het nog steeds prima hebben. Maar dat ze, dat ze niet weten hoe het echt nog beter zou moeten, hoe je echt nog een, um, een samenleving op een hoger plan kan tillen. Nu begonnen we het gesprek met vast te stellen dat de Nederlander een 7,8 geeft aan zijn eigen bestaan en het wereld, kleine wereldje rondom hem. Hè. Dus de tuin, de straat, misschien nou ja, iets meer dan dat. En dat diezelfde Nederlander in grote dromen in collectieven, et cetera, niet meer zo gelooft. En ook niet uh, in de politiek. Um, hoe gaan we dat nou oplossen? Want als ik jouw boek lees, dan schrijf je ergens van: het aardige van die 19e-eeuwse politieke elite, en we noemden al ook de, de, de denkende liberalen uit die mm -hmm. tijd, is dat ze zichzelf als plicht achten om na te denken: hoe moet het nu verder met die samenleving? En in vergezichten te denken, maar ook in realistische vergezichten. Is, is de elite van nu, laat die het erbij bij zitten. Um, dat klinkt misschien een beetje... Uh, voor, jong. Voor, uh, voor een 25-jarige. Maar voor, dit is wel mijn frustratie met bijvoorbeeld de moderne universiteit. Het is niet voor niks dat ik de journalistiek in ben gegaan. Omdat ik het idee heb dat het, het ambt van een... nou ja, je moet, het, je moet nooit over jezelf zeggen, maar als een publiek intellectueel. Dus schrijven over uh, grotere thema's, verschillende vakgebieden erbij halen voor een groot publiek dat dat moeilijk is. Dat is eigenlijk bijna onmogelijk... om dat aan de moderne universiteit te doen. Uh, dus ja, de daar ben ik land, het deels woord, mee eens. Woord. En ik denk dat dat ook voor een deel verklaart... Uh, waarom uh, politieke partijen zo zieloos do dolen momenteel. Waarom ze zoveel op elkaar lijken trouwens. Hè? Er is ook niet veel polarisatie... omdat er zoveel verschil zou zijn. Nee, natuurlijk niet. Politieke partijen lijken zo vreselijk veel op elkaar. Dus, Narcisme nou, nee, nee, van nou. het kleine verschil. Ja, absoluut, We ja. ja. zijn ja. er als elites... Er is toch geen elite meer die aan de top van de piramide staat? Ze zijn toch totaal gefragmenteerd? Nou, je, is dat ook wel een ja. interessante observatie? Want er is zoals gezegd bijvoorbeeld... waar schrijvers als Mulis en Hermans of Vestijk nog figuren waren, moet uh, Grunberg, wat toch een schijf van groot formaat moet, uh, moet, zei, uh, moet worden genoemd, dat is toch een man die moet concurreren met, ja noem eens zo'n zo tv-sterretje inmiddels. Dus da daar zit wel iets in gewicht. Dus als ik het goed begrijp, volgens de wat oudere aan tafel, Ruud ben je eigenlijk de enige en hangt het allemaal van jou af. Want uh, er is helemaal geen elite meer in Nederland. <lacht> nou, dat denk ik niet. Ik denk, ik, ik, ik, er zijn een aantal hele een vraag, interessante denkers. Maar iemand die ik zelf erg bewonder is bijvoorbeeld Willem Schinkel, uh, Rotterdamse socioloog hele verstandige dingen hierover schrijft. Dus dat ik ook een tijdje geleden bij zomergasten. En het gaat ook niet om... Bij geschiedenis gaat het heel vaak om van... oh, we moeten gaan populariseren. En iedereen moet het leuk gaan vinden. Dat gaat het mij niet om. Het gaat er niet om dat je 1 miljoen of 2 miljoen mensen... weet ik veel wat bereikt maar, met je boek. Maar dat de mensen die er toe doen in een land... of bepaalde beslissingen maken op bepaalde plekken... dat, dat die iets met je denkbeelden kunnen. Maar het dat... gaat er dus... jouw boek is geschreven met de gedachte en uitgangspunt... ik moet helpen om die vooruitgang weer... uit dat, uit dat doemhokje te halen... En want daar zit het een beetje. Ja, nou ja, op... de, de, de term althans, en, en dat we de elite, whatever, wie dat ook mogen wezen, weer durven te denken van hoe kunnen wij de vooruitgang ja. verder helpen. Heel simpel dat we ons oriënteren op een aantal van de grootste uitdagingen van deze eeuw en waar ik zelf tegenwoordig voor pleit is bijvoorbeeld het radicaal verkorten van de werkweek invoeren van een basisinkomen op termijn. Dat zijn allemaal heel... Maar dat ken uh, ik nog uit de jaren zeventig. Ja, toen waren er nog ja. mooie debatten over. Ja, ja, ja. Toen werd er nog, ja. De France Toen het was het nog gedaan. lang welke? De... Toen was er nog een elite. En toen werd er nog gedacht in ja, de jaren zeventig. Ja, ja, ja, ja. ja. maar, maar jij, jij zegt... Het zijn dat... allemaal ideeën denk ik die we nog hard nodig gaan hebben. Ja. En, en, en als je tot, tot slot uh, nadenkt over hoe het nou... Jouw boek wordt goed gelezen, inderdaad? Ook ja, door de elite, weet je dat? Nou, ja, dat is wel leuk. Ja. Je krijgt wel reacties van, uh, van kamerleden of van... Uh, dus, dus we hoeven die te wanhopen. Dat en, denk ik niet. En het is nog verkrijgbaar in de winkel? Zeker weten. Goed zo. Rutger Bregman, geschiedenis, de geschiedenis van de vooruitgang. Wij zijn er zo weer naar het nieuws van 11 uur. We zijn natuurlijk razend benieuwd... want we hoorden net dat er haast moest worden gemaakt... met de begrafenis van Mandela... om hem op tijd, namelijk precies eigenlijk om 12 uur begraven te krijgen. En we zien dat dat nog niet zo ver is, maar we horen het allemaal in het nieuws van 11 uur en van het Radio 1 journaal zo dadelijk ook nog tijdens OVT. Wij hebben zo dadelijk de documentaire over de bekendste Surinaamse historicus André Loor, op het programma van Tjoeke Veninga. Tot zo, tot zo. Het Radio 1 Jaaroverzicht.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 Dr. Stivago en Charlie Chaplin terug in de bioscoop. Gijs Scholte van Aschat. College over Shakespeare. Alexander Radius over Sleeping Beauty. En nieuw muziektheater van Freek de Jonge. In Kunst of TV vanavond om 5 over 6 op Nederland 2. Vragen over je zorgverzekering? Bel de zorgexperts van Independer. Bij de Libris Boekhandel zijn we vol van boeken. En vol wensen.